Heilig en dierbaar wordt dan de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, en daarvan het eerste hoofdstuk. We noemen nu Hebreeën 1, doch vooraf lezen we het apostolische geloof Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des Hemels. En de aarde. En in Jezus Christus zijn een enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende de rechterhand God, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden, ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der Heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. God voortijd veelmaal en op velelei wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door zoon welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. De welken, al zo hij, is het afschijnsel zijn er heerlijkheid, en het uitgedrukte beeld zijn er zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord zijn er kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogte hemelen, zo veel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd, Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij, het zijn. en als hij wederom de eerstgeborene en brengt in de wereld zegt hij en dat alle engelen God hem aanbidden en tot de engelen zegt hij wel die zijn engelen maak geesten en zijn dienaars in een vlam der stuur. maar tot zijn zoon zegt hij uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uw Koningskrijg, is een rechte scepter. Jij hebt rechtvaardigheid gehad en ongerechtigheid gehad. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugden boven uw medegenoten. En gij, heren, hebt in het beginnen de aarde gekroond, en de hemelen zijn de werken uw handen. Dezelfden zullen vergaan, maar gij blijft altijd, en ze zullen allen als een kleed verhouden. En als een dek kleed zult gij ze in rollen en ze zullen veranderd worden. Maar Gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben, tot in een voetbank uw voeten. Zijn zij niet allen gedienstige geesten die door een dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beerven zullen Even onze helpen. Zij in de naam des Heeren, Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen de werken zijn er handen. Genade. En vrede. Zijn met u. Van hem die was. Die is. En die komen zal. En van de zeven geesten. Die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborenen uit de delden, de overste der koningen der aarden. Amen. Ontstaat in dit avontuur naar de orde van de ijdelbergen catechisten, den dertiende zondagsafdeling, vragen 33 en 34, de welke ik u al dus voorlees. Vraag 33. Waarom is Hij Gods enige geboren zoon genaamd? zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Antwoord. Daarom: dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zonen Gods is maar wij om zijnentwil uit genade tot kinderen gods aangenomen. Vraag 34. Waarom noemt gij hem onze Heer? Antwoord. Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud, of mezelf, maar met zijn dierbaar bloed gekocht. En van alle heerschappij des duivels verlost heeft. En ons al. <kwijnt> en ons al zo zich tot een eigendom gemaakt. Tot dusver. Vragen vooraf van de hulp des Heer. In spreken en luisteren. Allerhoogste God, die van u zijt. Door niemand is en van niemand is. volmaakt van u zelve afweekt. En u zelve verstaat. En voortgaat in de baring van uw goddelijke raad zodat de laatste der verzegelden zal zijn gebaard in de tijd tot wederbaring voor een onsterfelijke heerlijkheid der eeuwigheid, die ons in uw lange langmoedigheid in dit avonturen nog samenbracht. U had dat niet behoeven te doen, maar u wil dat nog doen. U wilt dat nog openbaren en uw taai geduld aan ons stoffelijk nog rijkelijk openbaren. Wij mogen nog in het heden zijn, wat niet weinig is, hoewel ook niet alles is. Alles zou zijn als gij in het heden van de mens komt. Met hart vernieuwende. Levendmakende genade door een inwendige roeping. Door een ingestort ons sterfelijk leven in een sterfelijk mens. Door een instorting van een heilig beginsel in een onheilig mens. De instorting van uw liefde en dat in een liefdelozen zonde. Die ons samen nog geeft een klein beetje verstand. Om nog te mogen denken als mens. En nog te mogen praten als mens. En nog gedachten mogen denken als mens. En nog woorden menselijk mogen zeggen. Wat niet alles, maar wel ook veel is. Want verstand maakt ons mens. Geen verstand, ook geen mens meer. Laat die weldaden die ons nog verleent Nog opgemerkt worden, Want wij merken niets op als onszelf. Leven voor onszelf. En roemen altijd onszelf en lieven onszelf. Dat zal nooit veranderen. Dat zal in de hel mee het ergste zijn en ook het ergste blijven onze eigen liefde, die daar eeuwig verteren moet. Ach, ons aller oren, gesloten door de geestelijke dood, mochten in de avonturen door almachtige kracht Gods is ontsloten worden opdat de waarheid gehoord, zo hij die nog nooit gehoord had, en de waarheid geopenbaard, zoals hij nog nimmer geopenbaard, en dezelfde van ons mocht raken, zo we nog nimmer geraakt zijn, en ons mocht inpakken, onze totale verloren en doemwaardige staat, om eens uit te pakken aan mijn troon der genade. Gij zonendag, ontferm u mij, ontferm u mij, want de eeuwigheid begint in de tijd te dalen, en dan moet de tijd verdwijnen, want die is ondergeschikte van de eeuwigheid. Gij mag onze wakker willen schudden, voordat men de hel wakker wordt waar we wensten, eeuwig te mogen slapen, waar in de hemel niet meer behoeft te slapen, want er is geen vermoeidheid meer. En in de hel mag niet geslapen, want dat hoort onder de uitstorting van de rechtvaardige toren God. Ach, me toch eens zagen, waar we van nature zo blind voor zijn. En onze ogen werden geholpen, om net nog bij tijd, door den God der Eeuwigheid, nee. door een middel van de waarheid, door Christus, werden wederbaard, tot een levende geholpen, de opstanding van Jezus Christus. Gij mocht, ook God, der eeuwige wijsheid, de volmaakste wijsheid zelf. Die naar uw oneindige wijsheid, zijnde het broeder engelen, en het broeder der verloste kerk, om eeuwig even op te klimmen, in de oneindige kennis des vader, des zoons, en des heiligen geeft Dat is brood voor de eeuwigheid. Dat is het brood in de eeuwigheid. Het voedzaam levendig, zielsverzadigend brood. Dat neem bederft. maar vers en levendig. Ach, verleen ons opening in uw woord, heren. We hebben het avontuur zulke diepe openbaring der gedachten des oneindigen. En wij zijn zo lucht. Oh, we hebben alle verstand verloren. Geestel. En wat we vleeselijk mogen bezitten, dat is alleen maar vijandelijk. Alleen maar vijandelijk. Want het bedenken des vleesens is ons. God tegen God, onderwerp zich aan God niet, want wil zelf God zijn, wil zelf als God regeren, wil zelf bedillen en bevelen, van waar ook uw woord zeggen kan, laat dan hetgeen wat niet kan, door u die het wel kan, uit genade mogen geschoten worden, ach kom, alles vermoeid op haar, luisteren ook. En zingen ook. En denken ook. En lezen. Door allemaal bij de vermoeienissen in de tijd. Want verzadigt niet, bevredigt niet, vervult niet. Zelfs al zouden uw hele woord naar de letter en onze hoofden insluiten en besluiten, zou ons leenvlaan. Want zonder dien zulten heiligen geestdag geest, ach, dan ontneemt het ons niet en geest ons niet. Maak eer kouder dan warmer, Maar, wanneer woord en geest samenparen, dan kan het hart niet zo op slot zijn, dat slot er niet af Dan kan die mens zo dood niet zijn, dat die dood niet verslonden wordt. Dan kan die mens zo werelds niet zijn, dat hij niet hemel te maken kan worden. Dan kan die zo diep niet verloren zijn, dat hij door recht niet behouden kan. Toen wacht alles op u. We zijn alle even diep ongelukkig heer. wij ook, wij ook hier. Wij kunnen ook niet preken, zo het Zo minder maar luisteren kunnen tot ons niet. Ach, dat het u behagen over ons uit te stoten en in te stoten. Die zoeten, onmisbare duur, verworven, allerkostelijkste God en Heilige Geest. Die gaf uw jongeren kracht, die gaf hun licht, die gaf hun wijsheid, die gaf hun eenvoudigheid, die gaf hun alles wat noodzakelijk was tot de bekwaammaking van hun ambten en tot uw eren en u hebt er vele door hen willen bekeren. Amen. Den tweede psalm men herzijde den tweede psalm en daarvan het vierde en laatste zangversje. Inmiddels krijgen niet de gelegenheid en dan liep de graven achter van. Den tweede psalm vier en zeven, en ik die vorst met zoveel macht bedenig zal Gods besluit van het wereld horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld, gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn eengeboren. Zeg vrij uw eis, en ik zal uw macht verhogen, opdat uw naam alom ons zij. zijt. Het heidendom ligt voor uw stoel gebogen, en het einde raad, erken uw heerschappij. Wel zalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heilen hoogst geluk beschouwen, die Sion's post erkennen voor een eer. Wel zij die vast op hem betrouwt. 13e zondagsafdeling. In haar verhandeling begint ook alweer met het veel gebruikelijke, onverslijdbare woord: waarom? Waarom? Er zal schier geen mens op de wereld zijn die geen waarom zegt. Die zullen in elk huis zijn. En ook mee bij elk mens zijn. Waarom? Waarom dit? Waarom dat? En ik denk dat dat waarom op de wereld blijft. Zolang de wereld er is. En die waarom die van de wereld gaan. Die blijven. Dan in het een, dan in het andere. En het zegt daar... Daar kost de jood van, op den bodem aller vragen, de, de waaroms, daar legt der wereld zonder spul. Dat heeft die man goed gezien, dat heeft die man goed geschreven en dat is vandaag nog een waarheid. Want wanneer de zon ophoudt, houdt de warmte ook op. Dan schiet er maar een en daarom over. En dat wordt, dat is een vervulling uit God en een verzadiging met God, waarvan de kerk in de voeding der engelen in de neemt en in het brood der verkorenen in de bovenste hemel eeuwig uitroepen, door u, door u, alleen, alleen, anders niets, alleen om het eeuwig welbaren. Onze wordt daarin gevraagd waarom hij, de zaligmaker die alleen is, Den profeet die alleen profeet is. Den zonen God die alleen de zonen God Alleen. Zijn dan op een allerwonderlijkste, onbegrijpelijkste, ondoorgrondelijkste en op een onaspeurlijkste wijze van den Vader gegenereerd in het wezen God. Waarin de vader een zoon bezit, tot zijn verlustiging, tot zijn vermaking, en der eeuwige blijdschap des vaders en des zoons. De onbegrijpelijke drie-eenheid van gelijke ere en van gelijke eeuwigheid. En van gelijke majesteit en de volmaaktheid. Zodat al was er niets dan deze goddelijke drieënheid heeft de Vader. Een onverklaarbare verheuging zijn schatten in bezit van zulke lieve zoon. En dan heeft de zoon een oneindige vermaking in het bezitten van zulke lieve vader. En dan heeft die zoete, onmisbaar en die mindere persoon namelijk God en Heilige Geest de verlustiging, de vermaking, der goddelijke drie eenheid, eeuwig. De vader bedoelt de zoon en de zoon de vader. En de heilige geest bedoelt de vader en de zoon. Deze drie zijn eeuwig één. Geen ariëse ketterijen. Om de godheid van de zoon te verloven, Dat kan hij nu beschreven onder in de helft. een verlogening van de waardigheid der generering die uitgaat van een vader en voortgaat door een vader tot een nooit meer eindigende eeuwigheid. Met zulke leer in de derde of vierde eeuw een kwart van de wereld verketterd: met de verlogening van de Godheid van Christus. Wanneer Christus geen God is, kan die niemand verlossen. Als Christus geen God is, dan is zijn lijden waardeloos, dan is het een menselijk lijden, wat niet verder komt. Maar nu hij lijdt als God en Zoon, de Zoon God, heeft zijn lijden een eeuwige waarde. Houd. Hij heeft in al de werken zijn er de menselijke natuur, een eeuwige waarde gelegd door de kracht van zijn goddelijke natuur. Waarin dan ook de Heidelberger ons vraagt: hoe is dat, dat de enige geboren zoon Gods zoon genaamd wordt, terwijl wij toch ook kinderen Gods genaamd worden? Dat is waar. Het is beide eigenlijk onbegrijpelijk hoor. Het is beide diep en wonderlijk. Het is beide zo diep dat er eigenlijk geen woorden voor zijn. Dat het beter bewonderd dan besproken kan worden. Dat hij de enige geboren zoon God is. Daarin zien we dat God zichzelf tot een vader openbaart. In de generering van de zoon. En dan is deze generatie aan de hand van de waarheid een openbaring in het wezen God. Zodat de Zoon in zijn generering eens wezens is met de Vader en blijft eeuwig. En nog wonderlijk staat het. Gelijk in psalm 2 in Hebreeën 1 ons voorgelezen. Daar de zoon spreekt, ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft de Vader, tot mij gesproken. Gij zijt mijn zoon. Heden en heden kan ik u niet verklaren. Want als ik heden zeg, moet ik weer heden zeggen. En zeg ik wederom, heden moet ik weer heden zeggen. Dus dat heden der generering des vaders aangaande zijn zoon in het wezen God, is een generering geliefde van een eeuwig heden, een heden der eeuwigheid. Heden heb ik u gegenereerd. En die generatie loopt door, waarin zijn zoonschap geopenbaard. Waren wij toch ook kinderen Gods genaamd? Dat is ook een wonder hoor. ook een groot wonder. Je kan het eerste niet bevatten, maar dit ook niet. Nee, ook niet. Het eerste is maar een paar woorden van te zeggen. Dan maak genade je stom, want dan kijkt niemand het niet meer zeggen. Dan zegt een oogverlichten Paulus, die in den derde hemel geweest is, o diepte des rijkdom, der wijzen, der wijsheid en der kennis van God. O, het zijn zijn oordelen en ondergrondelijk zijn zijn wezen. Waren wij toch ook kinderen godsgenaamd? Voelt u nou het onderscheid? De generering is goddelijk, vaderlijk geopenbaard in zijn enige geboren zoon. En ik zou zekerlijk denken, als God de Vader niet zulke lieve zoon gegenereerd had, en niet zulke lieve zoon bezat, had er nooit geen wereld geweest. Nooit geen scheppingen, nooit geen eftige. Hij heeft alles om zijn zoon te willen gedaan. Dat is de erfgenaam van de scheppingen van de eftige. Hij heeft hem tot een erfgenaam gesteld van de hemelen van de hel. Hij heeft hem tot een erfgenaam gesteld van alles wat op aarde is. Zelfs. Van het laatste oordeel, want de vader zelf oordeelt niemand, maar heeft het oordeel aan zijn zoon gegeven. Daar trek ik deze gedachten uit, dat wij alle eenmaal zijn zoon zullen zien als rechter van hemel en van aarde. In de tweede plaats, dat we allemaal eenmaal Christus zullen zien met gelittekende handen, dat we alle eenmaal Hem zullen zien, de welke tot de Ere zijn Vader verzorg, nog zorgt en blijft zorgen tot in de eeuw zodat het onderscheid tussen het kindschap van de kerk en het zoonschap van Christus, dat blijft een eeuwigheid diepte waar ik geen bodem in kan vinden en geen woorden kan vinden om u te zeggen. Ik vind het te arm Wat zal zelfs een worm als wij zijn daarvan zeggen en denken. Wanneer de oneindigheid God Zeg over alle zijn werken uitspreekt. En hij zich verheerlijkt in alle zijn werken. Zodat zijn heerlijkheid eeuwig overblijft, Ook in de ondergang van de wereld. Gelukkig he. Ja, gelukkig hoor. Maar zegt hij. Wij zijn om zijn wil niet uitverkoren. Nee. Nee. Goed blijft. We zijn niet om Christus wil uitgekoord. Maar we zijn wel in Christus verkoord. Hoor oh je? Yes. Daar zegt een apostel van in een zendbrief aan de Ephesiërs Die ons uitverkoren heeft van voor de grondlegging der wereld. In Christus om onberispelijk te zijn in de liefde. En waarvan die wederom zegt, God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging van de zaligen. Maar dan wagen ik er iets aan. Heeft God ons niet gesteld tot toren, dat hebben we zelf wel gedaan. We hebben onszelf tot toren gesteld, tot de hel gesteld, tot de verdoemenis. gesteld. Dat hebben wij gedaan. En nu met mij, en ik met u. Wij zijn dan om te wil, niet alleen omdat hij de zoon Gods is, de erfgenaam van alles, en als schepper erkend wordt in Psalm 33. Door het woord dus en Zeer zijn de hemelen gemaakt, en daar heb ik die lieve derde persoon weer, en door de geest zijns mondzalernij kan wel eens zijn in de bevinding van de kerk op adem, dat ze door de uitlatingen van een Enige God, waar elke persoon onmisbaar is tot de zaligheid, waar elke persoon noodzakelijk is tot de zaligheid, waar elke persoon dierenbaar is in het werk der zaligheid, en in de huishouding der goddelijke drieënheid, uitblinkt als een verkiezende vader, in de rechtvaardigmaking als een vrij sprekende rechter, en in de aanneming tot kinderen door den geest des vaders en des zoons en dat om zijnen te wel omdat erin vervat ligt dat zijn zoonschap is de grond van zijn middelaarschap. Zijn schoonschap is de grond van zijn borst. Zijn zoonschap is de grond van zijn mensenwording en de uitvoering zijn er goddelijke ambten? Is hij als de zonen Gods in het wezen Gods gegenereerd? Dan is het volle wezen Gods in den Vader, volle wezen Gods in God de Zoon en het volle wezen Gods in God de Heilige Geest. Nog dan. geen drie goddelijke wezens. Maar één goddelijke wezen der drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Al deze onbegrijpelijke zaken mochten in ons leven een aanvangetje verheerlijk te worden in geopenbaard worden. Want het is het middelaarschap van Christus. Waartoe niet voortvloeit uit zijn generering. Maar uit zijn voorverordening. De vader genereert de zoon. En verordineert die zoon. Die enige zoon tot middelaar. Yes. Hierin ziet ge de al weten tijd der drie enigen God, dat de vader gezorgd heeft voor een middelaar, ee, dat er een strijding was, dat de vader gezorgd heeft voor een zaligmaker, voor dat alles rampzalig was, dat een vader die soevereine, die vrije verkiezingen, daar gesteld voordat de val er was, en zijn gepredestineerde en gerepresenteerde kerk, en dat gezegende verbond zo in Christus vrij lag om vrijgemaakt te worden. Want daar staat in de Korintenbrief, even in het vijfde hoofdstuk. God was, niet God is hoor, of God wordt, maar God was in Christus. Daar staat er niet in zijn zoon, maar zoals hij zijn zoon tot een Christus gemaakt heeft. God was in Christus, de wereld met hemzelf verzoenende goed, luisteren Zijn lagen dus al verzoend eer dan ze verdoemd lagen. Zijn waren al gezegend eer dan ze vervloekt waren. Ze waren als uitverkoren vaten in den hemel, den hemelen verkoren om eenmaal bezitters van God en zijn goddelijke deuten eeuwig te vermelden en te verkopen. Om zijn entwil, waarin Christus zich heeft voor laten verordineren Laat ik eens iets zeggen wat gelukkig niet kan en ook nooit gebeurd is en nooit beuren zal. Maar stel dat Christus zijn middelaarschap niet aanvaardt, dan had de verkiezing voor eeuwig in de duigen gevallen. Dan was het plan des vaders voor eeuwig teniet gegaan. Maar Christus kon niet weigeren en waarom niet? Omdat in de eerste plaats een zich met de vader en geen andere wil had als de vader. Want de wil des vaders is de wil des en de wil des is de wil des heiligen geest. Deze drie personen, zelfstandige personen, zijn geen de onderscheiden willen, gelijk professor is, Maar één God, één wil des vaders, des zoons en des heiligen geest nooit zal de zoon anders willen dan de vader en de vader anders willen dan de zoon dit is een onverklaarbare bewonderingsbare openbaring der goddelijke drie eenheid waarvan de kerk in een leven ervaart wanneer die huishouding God Nadat ze onderwerpen gemaakt zijn. Dat die huishouding God. Nadat ze daar vatbaar voor zijn. En nadat God die wijsheid in haar hart verheerlijken kan. Want God verspilt zijn genade niet. Al wordt in een verspillers gestronken. Dan zal elke zon dan leren. De onmisbaarheid des vaders die wekt en die trekt. de onmisbaarheid des zoon die lost en verlost, en de onmisbaarheid van God en heiligengeest die neemt het uit de volheid der godheid van Christus en openbaart en verheerlijkt die Christus in de harten van zijn kinderen. Nu hebben we er nog niet van gezegd hoor. We hebben er nog niet van gezegd hoor. We hebben maar heel, heel ver in de oppervlakte, in de oppervlakte iets gezegd. Van hetgeen wat in de diepte nooit gezegd kan worden. Maar nu ben ik ook nog een klein beetje verblijd. Dat er een gezegende onwetendheid is. En daarvan hebben we gezongen bij de aanvang. Leer mij, o Heere, den weg door u bepaald. De kerk leeft dus uit de weg der eeuwigheid. Zij leeft uit het besluit des wachters. Zij wordt gezaligd. Zonder iets van hen, maar alles wordt verheerlijk in hen. Uit genade zij gezalig. gezaligd En dat niet uit... Maar het is Godskaart. Zullen geen middelaar past ons en betaamt ons? God wil hem zien. Staan tussen den zon daar in zijn majesteit en God wil hem aanschouwen aan zijn rechterhand. Voorwaar. De enige verborgenheid der godheid loopt door het kanaal des zoon. bij de toepassing des kreetjes in de harten van de volk. Nu vraag 34 maar in enkel woord. Daar lezen we nu, waarom noemt gij hem onze Heer? Komen we in de kerk. Die kerk. Dat is ook maar één kerk hoor, dat is niet te weinig. Genoeg. We gaan het best mee doen wat God geeft en voorverordineerd Ik lees zelf in het Evangelie van Matthée, dat elfde hoofdstuk. Daar wordt God door God gedankt. Daar wordt God door God geprezen. Want daar lees wat de eeuwige Zonen God tot een vader getuigt, als middelaar en als Borgen en als zalig maakt. Ik dank u, vader des hemels en de aarde, dat gij deze goddelijke, dat gij deze geestelijke, dat gij deze bevindelijke dingen verborgen heeft, voor de wijsheid der aarde. Want de wijsheid der aarde is niets meer dan de waarheid en onkunde. Maar zeg, gij hebt uw kinderkunst geopenbaard. er is dus een volk wat zalig wordt door openbaring. En terecht hoor. Terecht hoor. Al zitten we duizend jaar in de kerk en er wordt nog nooit iets geopenbaard in onze huizen. Daar gaan we slotte sterven en hebben waarheid gehoord en nooit geen waarheid beleefd. En de beleving der waarheid is voor ons allen onmisbaar en dierbaar. De inleving van de wet. Wanneer er nu getuigt, waarom noemt gij hem, dat is in enige hem, er is maar één hem hoor. Dan hoeft die aantallen niet bij zijn namen genoemd te worden, als Jezus of als zalig maken. Nee. Ik lees in het hooglied, dat het niet voor hooglanders is, maar voor laaglanders. Geen hooglied voor hooglanders, maar voor laaglanders en natten en waterlanders. Want de weg naar de hemel is met tranen bezaaid. Dan zal ze nooit geen grond uitmaken van onze zaligheid. Tranen horen bij de weg der zaligen. Je hoort erbij hoor. Leest het Oude Testament zowel als het Nieuw. Maar in dat woordje onze, daar dringt een heidelberger die ganse kerk tot één, tot één zin. Als één gezin wat één vader heeft. Tot één bruite dat één bruidegom is. En tot één geest die hun bearbeid heeft en onderwerpen gemaakt heeft voor die zaal. In dat woordje ons aanlegt de eenheid van het hoge priesterlijke gebed van Johannes 17. Dat kon Jantje beneden nog alles aanhalen. Ach ja, die de naam heeft ook nog een gedachte. Maar dan zegt Christus, in dat hoge priesterlijke gebed zonder weerga, zonder weerga, Vader, ik wil, wat de Vader wil, dat degene die gij mij gegeven hebt, ook zij mogen waar ik ben. Dat is, Deelgenoten van zijn heerlijkheid. Deelgenoten van zijn majesteit. Waarvan de dichter zingt in de psalm 132. Uit de volheid zijn een eeuwig bloeit de glorie kroon Op het hoofd van David grote zoon. Dat wordt die onze daar wil ik nog iets uittrekken. Dat is een aantrekkelijk woord. Dat is een woord dat legt eenheid in de vereniging in. Dat is een woord dat legt de samenknoping van de kennis ook in het onderlinge leven. Waarvan David wordt getuigd in de Psalm 119, 32e versie. Ik ben zegt met gezelf van alle die u vreemt hoor je wel ik zal het vooraan ophaal in de verheerlijking van de eerste weldaar de instorting der levendmaking, een inwendige roeping, geen algemene roeping, George en Lucas 5 want daar staat velen zijn geroepen maar weinig uitverkoord. Maar Romeinen 8, vers 29 staat, die hij tevoren verordineerd heeft, heeft hij ook geroepen. En nu die instorting van die goddelijke roeping, dat geeft een omkeer in je gedachten, een omkeer in je leven, een omkeer in je woorden, en een omkeer in je werken. Maar weet je wat er ook in zonder zich een openbaarheid Heb je het wel eens nagegaan in het leven van een rust, of in het leven der toebrengde der 3000 pesterlingen? Dat was opgemerkt, dat de eerste vrucht was liefde, liefde. Waarvan je leest in het eerste hoofdstuk van het boek van Boaz, nee, niet het boek van Boaz. Nou het boek van Naomi, dan nee niet het boek van Naomi, het boek van die heiden van Ruth, daar staat dat in. Dat in de onderzoekingen haar schatten door middel van haar geliefde moeder Naomi, op de grens uitbrast wat ze voor de grens ontvangen. Ze heeft in Moab een weldaad gehad die op de grens van Moab en Canaan op een baar komt. Waarvan ze hem is getuigd tot haar schoonmoeder. De welke aandringt om weder te keren. Zeggen, kijk eens, daar ga je schoonzuster Orpah. Keer die om en ga meten, die komt gelijk thuis aan. Gods werk moet altijd naar boven geslagen worden. Gods werk moet altijd naar buiten gegeesteld worden. Zo gaat het ook met het. Want dan getuig val mij niet tegen, moeder. Ze staan sta ik me toch niet tegen, hou me toch niet tegen. Ik heb afgedaan, Moab. Voorheen wordt maar, Moab afgedaan. Liever sterven dan Moab. En liever uw armoede, moeder, dan de rijkdom van Moab. Daarom zegt ze met zekerheid. Des harten. Uw volk niet wordt maar is. Onze volle Liefde kan je voelen. Liefde kan je gewaar worden. Liefde heeft zijn aandoeningen. Liefde heeft zijn opwellingen des harten. En er zijn doorgaans zoete aandoeningen. Waarin iemand gewaar wordt. Iets te lieven. En te willen blijven lief en uw volk is mijn volk. En dan valt er keus op God. En uw God mijn God. Eerst een volk en dan God. Luister maar. Wat lezen we in handelingen, twee van die pinksterlingen? Liefde tot hun predikers. Liefde tot hun verkondigers en daar dadelijk te zeggen, mannenbroeders, wat zeg je, mannenbroeders, waar je nog kort geleden ze vervolgd hebt en doden, de levendmaking of de wedergeboten, dat is zo schierlijk werk, dat is er op, is er niet. En het kan geschonken worden vanavond en je weet het niet, je gaat straks bekomen voor ons en zorg voor je ziel naar huis toe. En je zegt, wat zelden toch van mij geworden. Het is een punt des tijd, het is een punt des tijd. Het is het hoge blik der minen. Het is het ogenblik blik waar de in je hart er valt en er niet. Maar onderwezen wordt in de weg der zaligheid. Je gaat Gods volk aanhangen. Ja, je gaat ze gelukkig achter. Als er eentje voorbij je deur of voorbij je raam gaat. Dan schuif je het gordijntje even los. Zeg Je hé, hey, daar gaat die bekeerde man. Hé, hey, daar loopt die bekeerde vrouw. Gelukkig mensen is dat. Als dat mensen een hart verlammen krijgt, verlam ze maar op den hemel aan, waar nooit geen verlammen geplaatst worden. Dan ziet je zo'n mens, na de goudopenbaring der genade in haar ziel verheerlijk geworden. Goud is in de tijd stabiel. Maar de zaligmakende genade hebben eeuwige stabiliteit, die verliest haar heerlijkheid nooit. Want het is uit God. En zal zich ook weer eindigen in God. Waarom noemt Gij Hem onze Heer? Is U Heer? Is U Heer? U verbond? U Middelaar? De kerk durft nooit zo makkelijk te mijnen, al zijn ze gemeen. Dan durven ze dat nooit zo makkelijk te doen. Omdat ze doorgaande zoveel ellende En zonden in haar vindt. En elke zonde neemt de vrijmoedigheid weg. Elke zonde brengt een scheiding mee. Elke zonde brengt dorheid en een dodigheid mee. En vaak overkom je gebedsleven dat je niet door kan komen. Vanwege de hardnekkigheid uw harten. En dan weet je soms die wat je zeggen moet, en je bent blij als je maar ramen kan zijn. Maar je weet het niet meer. Je weet het niet meer. En dan nog wel een mens gerechtvaardig. Dan nog wel een mens gewassen in bloed. Ik wilde dit nog aanhangen, dan stap ik maar door dat het leven van de verloste kerk in de oplossing door bloed en den heiligen geest, in de stand van hun leven, vaak ellendiger zijn het dan ze ooit in de staat geweest zijn. En wel een hoofdzaak ten deze opzichte. De bekommerde kerk draagt makkelijker een gemist van een borg, als de kerk die de borg heeft. Een bekommerde kerk ziet uit naar bloed. Hongeriger dan zij die bloed ontvangen hebben. Een bekommerde kerk loopt meest met een Christus gemis over de aarde. Waarvan de bruid zegt, ach. Ach, dat ik hem vinden mocht, die mijn ziel lief is. En de verlosten verloste ik in haar staan, is ook de meeste tijd bekomen om gemeenschap, om het goddelijke gezelschap, van den vader, den zoon en den Geest. En dan is het waar. Als dan de kan er eens ontmoeten mag in huis, of in onderling onder de waarheid. Dan kan je samengesnoerd worden. Word je één met hetgeen wat je hoort. En je wordt één met de waarheid die je beluistert. En je voelt je één met die kerk. Waarvan David, de 133ste psalm zingt. Bidt met een algemene stem. Om vrede voor Jeruzalem. Wel moeten ze het gaan die u beminnen. Dan mogen ze wel eens in elkandes conscientie. En een apostel getuigd. Ik meen ook in uw lieder conscientie geopenbare te zijn. Hij wil zeggen al weet je mijn bekering niet. En al heb ik je mijn bekering nooit verteld. Dan kunt je door middel van de verkondiging der waarheid. Door de heilige geest proeven die man het er kennis aan. Die man weet er iets van. Paulus zegt dan ook. Onze evangelie die wat wij u verkondigen. Dat was ook zijn evangelie. Door mijn evangelie. Opdat wij vertroost worden met dezelfde vertroost waarmee Gij vertroost bent. Daar heb je de eenheid van de kerk. Dat noemden onze oude gemeenschap der Heiligen. Ver weg, maar niet helemaal weg hoor. Het onthouden. Niet helemaal weg hoor. Maar vandaag gaan er weer andere woorden voor. Dan wordt het ook al genoemd contact. Gooi, ellendig woord. ellendig woord. Wat? Niks van het. Gemeenschap der Heiligen. Dat is het woord naar het woord. Want te weten wat het eigenlijk zeggen wil, en dan kan het consciëntie geopenbaard worden, en dan kan het consciëntie verklaren waarvan een apostel getuigt. op de welke wijheid niet ik, op de welke wij hopen. En als je nu handelingen leest, vooral die eerste hoofdstukken. Dan kunt je daar horen, ziet hoe lief ze erin. Kan vandaag niet gezegd worden, jammerlijk. He. Hadden we maar zoveel smart van, het zouden we het nou niet hebben. Hadden we maar zoveel leed van de verbrekingen, Jozef, als we het nu kunnen zeggen zonder verbreking. Hadden we ze maar zo verbroken, als dat een stok liefelijkheid verbroken is, ik weet wel. Onze verbreking zal de breuk niet helen, maar er zal toch bewegen En er zal toch geschreven naar een breuk te helen. En dat is Jezus Christus. Wij leven onder een orde waarin alles doorgaat. Er wordt ook niets meer tegengehouden. Wat scheurt, dat scheurt, wat verbreekt, dat verbreekt, wat sterft, dat sterft. En hoe komt dat, denk ik? En van waar is dat? Dat ik de brede hoorn uit het mond van Jeremia, maar de het spreekt, als stond Mozes, als stond Daniel, en als stond de Job voor mijn aangezicht. Ik zou me niet laten verbinden. Ik vrees tijd dat we ver zijn. Dat we tot dat einde nou gekomen zijn. Zodat we enkel nog een klein stukje vol te maken. Dan loopt een beetje over. Wij leven aan het einde der regen, En zou hij die beloofd heeft zijn jongeren op de berg. Deze Jezus, die gij van u hebt zien heen gaan, zal wederkomen. Wanneer? Ik weet het niet. Wanneer? Ik kan elke dag zijn. Welk jaar? Ik weet het niet. Maar ik kan in elk jaar gestiegen. Want dit is een verborgenheid, die zelfs de Zone God als zoon des mensen verborgen. Niet als de Zone God, hè? Want hij zegt wezig al met de vader. Maar dan zegt hij tot zijn jongen: daarvan weet zelf de zoon, dat is mensen niet, maar dan is mensen toch? Maar letten op de tekenen der tijd, de huis is met ons uit. Waar is er nog orde in huis? Waar is er nog regel in huis? Waar is er nog godsdienst in huis? Waar is er nog een kruimeltje vrezen godsnaar? Waar is nog vermaning? Waar is nog waarschuwing? Waar is nog mededeling van de en noodzakelijkheid van de bekering? Welke vader of moeder hebben ze een uurtje over? Om met haar kind eens te bespreken. De dingen die komen, klijk een godsnaand gaan En ziet het wereld gebeuren niet. Kan het nog erger. Is al niet zo erg dat als vannacht nacht, het uur erin nog geen slaan dan maar zullen moeten zeggen, de wereld is volgezondigd en beker loopt. Zodat ik hun ongerechtigheid niet langer kan gedragen. Maar, ik trek het kort erbij, want dan vergaat die hele wereld. Ik moet ook vergaan en ik moet straks lood staan voor de rechters. Toen Christus, dan zal ik ook verantwoording moeten doen hoe ik als moeder geleefd heb met mijn zaad en als vader. Dan zullen wij ook verantwoording moeten doen waar men de doodsbelofte vrijwillig beloofd hebben. Daarom gaat niemand in. Dan zullen we ook moeten verantwoorden hoe we met die vrouw geleefd hebben en met die man geleefd hebben. En een onderwijzer met zijn kindertjes geleefd hebben. En onderwijzers en onderwijzeresten. Er is bij God niets te vergeten geleefd. Hij is een God zonder weergaan. En het geheugen, mijn dat slecht. Het mijn won niet, moet maar zeggen, dat worden mijn gedachten toch ook kort. En korter. Dat zijn de gebreken die een mens mee in het eind gaan brengen. Maar ik heb er dit oogmerk, maar dan ga ik weer ophouden. Anders is de tijd er weer heen gegaan. Dat een oneindige geheugen God, van al die miljarden mensen die op de wereld geweest zijn en nog zijn. Eenmaal zullen staan en de boeken boven zullen worden. En de boeken van ons conscient. En daar zal beide boeken besluiten ons einde. En wat kan het anders zijn zonder genade? als dan men onszelf zullen verdoen. Onszelf. Zodat hij als den rechter van hemel en aarde, elk zijn conscientie, zou moeten zeggen, het is mijn eigen stuk. Maar waarom noemt gij hem onzen? Ik vind dat woordje onzen zo aantrekkelijk woord, als de eenheid van de kerk. Als aan een lid leidt, leiden, leiden de andere leden ook. Als aan een lid adem is, dan zijn ze in de de het begin van het evangelium Zou een stuk land verkopen. Kan onderhouden worden. Boor zou wel een koe verkopen. Toen werd alles gesteld tot de Ere God en tot de liefde God. En dan staat er, iets hoe liefde Van de kerk. Naar het schrijf van de apostel Paulus in gelaten zegt. Draag dan elkander's lasten, toe. Oh wel? En bevult al de wet van Christus. Je kan elkaar niet helpen in de weg der zalig zijn. Dat is maar één zalig maar Die de kerk zelf zalig maakt. Ik weet wel. Uit ervaring ook van ons leven. Dan zou je door de kerk zalig laten spreken, maar niet doen hoor, kan niet hoor. Want waar is Demas aan gekomen, als een metgezel van Paulus? Wat denk je? Waar is Judas aangekomen, als een discipel van Christus? Ziet u wel, wat er kan zijn en dat er niet is. Dus de hoogstommen is altijd weer. Hoe kom ik rechtvaardig voor God? Omdat Hij naar lichaam en zielen, want onze lichaam met de dood verdient, maar de hel ook, hoor, ja zeker, was het niet deze hand die greep, was het niet deze mond die beet in die vrucht, en was het niet die maag die die vrucht ontving, en was het niet onze geest de welke begeerde die vrucht? Waar hadden er geen vruchten genoeg in paradijs. O oh ja, o oh ja. Dat was een overvloedige vrucht. Nogthans werd daar gegrepen naar een vrucht. Daar hing de dood aan, daar hing de hel aan, daar hing de eeuwige verdoemenis aan. En gewaarschuwd en toch gedaan. Dan kan je zien dat de zonde de mens vermetel maakt. De zonde maakt de mens brutaal. Die maken een mens zo bruta, dat God zegt, niet eten hoor, maar je sterft. En de duivel zegt, eet maar hoor, je sterft heus niet. En nu leeft die mens nog zo alsof hij niet sterven zal. En elke dag leeft hij van sterven, en elke dag hoort hij van sterven. Maar het is altijd weer een ander. Het is altijd weer een ander, het is altijd weer een ander. Altijd hebben wij nog tijd genoeg, totdat de tijd heen vliegt verdwijnt en de eeuwigheid verschijnt, de God allergenaar. Mocht het die wat we onder de veranderd hebben van zondag 13, in ons allerhoud te openbare, en doe ons nog om te waken, door zijn woord en geest voor het te laat, en het besluitbaar, en de mens gaat naar een eeuwig huis. Amen. Och, zegent u woord in ons en aan ons heren. De toepassing is niet minder dan het horen. Want horen zonder toepassing, och, je dan met thuis zijn, dan zijn we er al 90% van kwijt. Nee, dan ons leger beklimmen, wat zal er dan nog van over zijn? Maar, maar. Als u één woord, het woord eeuwigheid indrukt, dan gaat zo'n zeer beleven dat er een eeuwigheid is. Als u het woord bekeert, indrukt met een goddelijke kracht, dan neemt men dat woord mee naar huis. En dan zal dat woord hem in verlegenheid, en zal hem naar arbeid brengen. O god, ik hoorde van bekeeringen, ik ben onbekeerd straks is eeuwigheid waar nooit geen mens meer bekeerd zal worden ach bekeer mij voor het besluit een einde maak aan de tijd en me voeren zal naar de eeuwigheid Amen de 17 vers 4 maak u wel dan wonderbaar gij uw kinderen wilt behoeven voor strayans macht en vreselijk woeden en hen beschermt in groot gevaar. Wil mij uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaakt mij van hem Bewaar me als het appel van het oog, wil mij met uw vleugelen dekken. Als het vierde van de zeventiende psalm. Amen. Zijn aanschijn over U lichten en geven U genade. De Heere verheffen. Het licht Zijn aanschijns over ons allen en geven U Zijn vrede. Amen. De gemeente wordt verzocht deze dienst aan te vangen met het zingen zou veertig.